Morgen eerst zonnig, maar in de loop van de middag stapelwolken. Temperatuur tussen de 8 graden in het noordwesten en 12 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. We met nu Inspiratieradio. Inspiratie, adem van de geest. Inspiratie, maar wij zijn. Welkom lieve luisteraars bij Inspiratieradio. Mijn naam is Herman Harms en ik presenteer graag voor je het programma Inspiratieradio. Dat wil zeggen, ik presenteer. Ik heb vanavond het hele team compleet. Richard is er, Mario is er, Rob is er. En ja, Christel is er ook nog. Ja. En ja, jullie zullen zeggen van Christel is er ook nog. Want wat is er voor speciaals aan deze uitzending? Het wordt Christel haar laatste uitzending voor Inspiratieradio. Het programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en geaarde spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek, die vandaag door Christel zelf is uitgezocht. Um, even kijken. Um, nou, ik zou zeggen, laten we er maar een muziekje in gooien, Rob. Zo, dit was een. Uh, welkom. Uh, hier is Christel. Dit was een uh, nummer van Shakira. En uh, waarom dit nummer zo uh, speciaal voor mij is, is omdat ik dit nummer uh, heb uh, geperformed, om het maar zo even te zeggen, op de Open Circles Academy. Tijdens mijn uh, opleiding aan de Life Skills University. En vandaar dat dit nummer dus heel speciaal voor mij is. En dat wil dus zeggen dat Shakira staat voor het uiten van, uh, van alles wat erin zit. En uh, dat is ook de boodschap naar mij toe geweest van... kom op en gooi alles eruit wat erin zit. Nou, uh, Christel, welkom. Uh, je hebt al gelijk uh, de introductie gedaan van het eerste nummer. We hebben je op de tafel zien dansen hier. Het was uh, geweldig om te zien. Ja, jullie hebben wat gemist, hebben... Uh, luisteraars. Ja, het is... Uh, um... Afscheid nemen bestaat niet, zingt Marco Bussato, maar je gaat ons verlaten. En uh, waarom en wat ga je doen? Ja, ik heb. Uh, 2010 is voor mij een jaar van uh, focus. En ik heb uh, natuurlijk best een heel druk leven. Ik heb twee kinderen die ik verzorg. Dus ik heb sowieso uh, alle activiteiten die ik daarnaast doe, is part-time. Mijn tijd is heel erg beperkt daardoor. Ik heb. Uh, Um, de verzorging van mijn twee, twee kinderen 100%. Dus ik uh, heb zowel de zorg als de verantwoordelijkheden uh, 100% op mij. Um, de vader van de kinderen woont in het buitenland. En um, ja, daardoor is natuurlijk mijn tijd beperkt. En ik heb gewoon een aantal doelstellingen voor mezelf gesteld voor dit jaar. En dan moet je keuzes maken. En um, nou, zoals jullie weten ben ik verhuisd van Zandvoort naar Haarlem. Dus het werd voor mij al... Een beetje uh, wat lastiger om dan uh, sowieso vanuit Haarlem naar Zandvoort te komen. En daarnaast merkte ik ook dat ik uh, toch best wel veel tijd uh, stak in Inspiratieradio. En die tijd uh, ja, die heb ik eigenlijk gewoon nodig voor mijn doelstellingen en sowieso ook voor mijn kinderen. Dat is heel mooi, dat klinkt heel erg goed. Je hebt me een cadeautje gegeven, want wat zijn doelstellingen? Doelstellingen in mijn opinie zijn. Uh, ik bedoel natuurlijk, sorry, jouw doelstellingen. Ja, want, uh, ja doel, nou ja, oké, okay, doelstellingen aan zich zijn uh, dromen die je werkelijkheid uh, ziet worden. Die je dan uh, door middel van een, uh, een doel die je stelt uh, werkelijkheid laat worden. En dat is wel mooi, want wij werken binnen de Life Skills University met Spice. En dat is doelen stellen, visualiseren, implementeren, consequentie en verbeteren. En uh, nou ja, dat is dus uh, waar ik mee bezig ben. Klinkt goed allemaal. Erg ingewikkeld klinkt het trouwens ook. Uh... Nou, het is helemaal niet ingewikkeld. Nee? Nee, totaal ja. niet. Het is uh, op weg naar je doel op een hele gestructureerde manier. En een bewezen manier waardoor je ook uh, slaagt. Oké, okay, en dat gaat vanuit? Ja, het het gaat gevoel. allemaal vanuit je gevoel. En uiteraard met je benen vet en goed aan de grond. Zoals Inspiratieradio ook bedoeld is. Exact, ja. ja. Okay. Ik vind het overigens ontzettend... Uh, het gaat me wel aan mijn hart, want het is natuurlijk iets wat... Uh, Richard en ik samen hebben opgezet eh, met passie. En uh, ik ben Richard ook ontzettend dankbaar dat, uh, dat uh, we samen dit uh, hebben opgezet. En ik heb ontzettend veel geleerd. En uh, ja, ik heb gewoon een hele mooie tijd gehad. En uh, ja, zoals Rob het eigenlijk al zei, je bent eigenlijk op het hoogtepunt weggegaan. Die laatste uitzending van mij vorige keer. Die was ontzettend fijn. Die liep uh, heerlijk. En uh, ja, dat voelt ook wel goed. Iets afsluiten op een hoogtepunt... Is het mooiste wat er is. Is het mooiste wat er is, Dankjewel. absoluut. Ja. Zou je het volgende nummer aan willen kondigen? Nou, dat wil ik wel, absoluut. En uh, dan moet ik eventjes mijn papieren erbij pakken. Het volgende nummer is The Best van Tina Turner. Turner En uh, waarom ik dit nummer heb uitgekozen, is nou ja, de titel zegt het al Simply the Best. En uh, alles wat ik aanpak, uh, zeker vanaf dit jaar, uh, wil ik gewoon echt mijn uiterste best voor doen. En ik ben alleen tevreden met Only the Best. Vandaar dat is uh, niet misselijk wat je daar voor doelstelling uh, gecreëerd hebt. We hebben vandaag in de uitzending een open microfoon. Dat wil zeggen dat uh, zowel Richard, Rob als Mario ook vragen kunnen stellen. En uh, Rob heeft eigenlijk een vraag aan jou. Ja, dat is leuk. Hè? De techniek mag dan uh, eindelijk een keertje, keertje meedoen. Dat is leuk. En uh, zeg Christel, we hebben nu uh, twee jaar lang uh, hebben we dit programma gemaakt hè, met ja. z'n allen. Ja. En uh, het is heel leuk om, uh, om terug te luisteren. Als je op de, op de website uh, kijkt inspiratieradio.nl, dan kan je de allereerste uitzendingen ook uh, terugluisteren. Ja. En dat heb ik van de week een keertje gedaan. Dat is wel heel leuk als je dan, als je dan hoort uh, wat voor progressie erin zit. Uh, dat je je steeds, uh, ja, steeds beter gaat uh, presenteren. Maar ook alle gasten die voorbij komen. Uh, die, uh, die jij uh, gehad hebt. Zijn natuurlijk uh, ja, echt uh, heel uiteenlopend. Hè? Van, uh, ja, echt van alles uh, wat. Hè? Ja. En ik vroeg me eigenlijk af wat nou, uh, op jou, welke gast heeft op jou nou echt uh, heel erg veel indruk gemaakt. Ongetwijfeld allemaal. Maar ja. er zal er ongetwijfeld wel één zijn waarvan je echt zegt van nou dat is echt... Ongelooflijk. Ja, de Erik Smitthuis heeft uh, heel veel indruk op mij gemaakt. Ja. Uh, fantastische man. Is niet echt zo lang geleden, een... geloof ik. Nee, nee. nee. nee absoluut. Uh, ook een, uh, echt een hele warme en uh, ook een succesvol ondernemer... die spiritualiteit echt uh, geïmplementeerd heeft. Ja, en is, daarnaast... Wel, ik wil nog even wat zeggen. Dit is Richard. Ja. Toevallig heb ik uh, door het contact met Erik... heb ik vorige ja. week een proeftraining gedaan bij uh, ICM. Oké. Okay. En we hebben... We hebben wel vaker contact, dus het klikt heel goed. Dus oh, super dat, ja. je dat, nou ja, dat je hem naar de studio hebt gehaald. Ja. Dankjewel. De connecties zijn weer gemaakt. Ja, ja, zo, zie ja. Je, zo zie je maar waar het toe kan leiden. Ja. Hè? ja, dat is mooi. Dat is het mooie van uh, uh, spiritueel zijn. En ik wil niet zeggen dat dat nou iets typisch is voor spiritueel zijn. Maar het is wel zo dat je vanuit je hart de dingen doet. En alles wat daar dan uit voortkomt, dat is gewoon zo mooi. Ja, ja. ja. ja. Ja, Richard haakte even in, maar je mm -hmm. was aan het vertellen wat je dus de, ja, de meest inspirerende ja. uitzending vond. Nou ja, zoals ik al zei, Erik Smithuis heeft veel indruk op mij gemaakt. Uh, en de laatste uitzending met uh, Vera Germanus vond ik ook ontzettend uh, heel erg uh, ja, inspirerend. En dat liep ook gewoon goed. Uh, ja, lekkere uitzending. Ja. Ja, je kon het ook allemaal lekker loslaten. En, ja. en de nieuwjaarsuitzending, dat vond ik ook altijd heel erg gezellig met z'n ja, allen. Ja, het is altijd leuk. Ja. Echt een uh, klein ja, feestje. Altijd. Een feestje ja. met de champagne en alle aandacht die het uh, gegeven is. Ja, echt. Eigenlijk was elke uitzending een feestje. Um, en die twee uitzendingen hebben dan, zeg maar, voor mij een hoogtepunt ja. gecreëerd. Ja. Hey, en zijn, ja. er ook, uh, zijn er ook gasten geweest uh, die jou iets. Uh, ja, zeg maar meegegeven hebben... waar jij nu nog steeds uh, gebruik van maakt... in het dagelijks leven? Ja, met Vera heb ik uh, heel goed contact. Uh, daar doe ik samen ook uh, ding, veel dingen mee. Veel klankborden. En uh, we gaan in de toekomst ook een, um, een, een training organiseren... over overvloed. En uh, nou ja, Erik Smithuis. Daar heb ik uh, samen mee in de How to Write Your Book... in 28 Days uh, gezeten. Dus hij uh, is zijn boek aan het schrijven... en ik het mijne En af en toe dan... Uh, vragen van, joh, hoe ver ben jij? En uh, dat is wel leuk. Ja. En die heeft mij ook gevraagd om contact met hem op te nemen. Dus dat ga ik ook binnenkort weer eens doen. Ja, die, uh, die even over dat boek, hè? En je zegt uh, 28 ja. dagen. Je ja. voelt hem al aankomen. Ja. Ja. En volgens kleur. mij is dat al ja. langer geleden. <laughs> ik, ben, ik ben erg nieuwsgierig. Ja klopt. Het How to Write your book in 28 Days wil zeggen dat je dus in 28 dagen een boek kan schrijven. Ja. Dat is dan uh, exclusief het gebeuren met de uitgeverij. Dus uh, het, uh, daar komt dan nog bij dat je het edit moet laten editen en. Uh, uh, moet laten drukken. En alles. Nou ja, Herman weet heel goed waar ik over praat. Een wat er nog allemaal bij komt uh, kijken. Ja, ja. Ja. Dus, um, en ik heb als doelstelling voor mij uh, voor mijn boek. En dat heeft ook te maken met uh, bepaalde aanbevelingen. Die ik daarvoor wil in mijn boek zetten. Ik heb een doelstelling voor mijn boek. Voor oktober 2011. En dat okay. wordt een boek over mijn leven. Um, waarin uh, van uh, zeg maar ja, vanaf mijn mijn hele leven tot nu toe uh, in bepaalde fases is uh, voorbij gegaan. En uh, elke, elke fase van mijn leven had een bepaalde uh, obstakel die ik overwonnen heb. En het wordt dus een soort combinatie van een uh, autobiografie, maar ook de leerpunten... Waar ik dus, uh, die ik overwonnen heb, worden daarin gezet om andere mensen dan weer daarmee te inspireren en verder te helpen. Ja. Nou uh, Herman, ik, zie, uh, ik voorzie een uh, nieuwe gast uh, in het volgende uh, in in jaar. Oktober. Ja. Ja. Ja. Ja. Want Ja, 28 dagen hoeven natuurlijk niet achter elkaar te zijn om het boek te schrijven. Dat, uh, nee, dat is wel nee, nee. 28 dagen is gewoon... Uh, dat is niet dat je over 28 dagen je boek klaar hebt. Maar het is gewoon dat je dus in 28 dagen je boek klaar kan hebben in de zin van uh, je... Je blueprint en je, je inhoud. En daarna moet dan nog de rest gebeuren. Ja. Voordat ik de microfoon weer teruggeef aan Herman, heb ik. Dus er schiet mij ineens iets te binnen, want ja. we hebben het even over, over boeken. Ik zag recentelijk op jouw website dat je ook iets doet met, met yoga. Ja. Met een boek, kan je daar iets over vertellen? Wat dat precies is? Nou? Ja, ik heb een e-book een e ontwikkeld voor de Amerikaanse markt. Um, Binnenkort wordt mijn website ook internationaal. Waardoor uh, dat gedeelte dan zeg maar, op, op de Engelse uh, site komt. Zo, omdat het boek ook in het Engels uh, geschreven is. En dat uh, gaat over yoga. Uh, de voordelen daarvan. En um, ja, het, het, het fijne uh, wat je uit meditatie... Want dat is meer mijn uh, specialisatie. Uh, wat je daaruit haalt is de innerlijke rust die je ervan krijgt. En uh, ik heb best een, uh, een, een leven achter met vele obstakels. En, maar ondanks uh, alles heb ik altijd uh, uh, mijn innerlijke rust genomen. En daardoor ook uh, zelfreflectie. En dat heeft me eigenlijk ook altijd erdoorheen geholpen. Dus meditatie is gewoon uh, ja, iets wat bij mij hoort. En daarom eigenlijk wil alles... Uh, uh, ik, ik, mijn motto is wel, ik, ik leer alleen de mensen iets wat ik zelf heb ervaren of wat ik zelf leef. Dus wokje, your talk en ja, meditatie, yoga, dat is iets uh, wat ik uh, zeer belangrijk vind, zeker in deze hectische tijd om mensen uh, mee te inspireren. Oké, okay, kunnen ja. ze dat boek uh, via je website uh, bestellen? Ja, op de website uh, www.crystallize.com kun je dus klikken op de homepage, uh, klik je op het e book Het plaatje staat uh, ook uh, daarop en dan kun je het bestellen via de website. Oké, okay, hartstikke okay, mooi. Klinkt ja. goed. Nou, het is uh, een heel verhaal, een heel blok geworden eigenlijk wat uh, Rob heeft overgenomen en wat prima... Gegaan is. Ja, dat was, was ook niet de leuk. bedoeling hoor eigenlijk. nee, maar dat is het ik mooie vind van het een heel erg microfoon, leuk. dat is ja. juist heel erg leuk. absoluut. Um, we gaan zo meteen na het volgende nummer een uh, telefonisch uh, gesprek doen met Nicole van Olderen. die had vandaag een, uh, een spirituele beurs. We gaan oh, haar leuk. vragen hoe het, uh, hoe het geweest is. heel erg leuk. dus ik zou willen vragen in verband met de tijd, ja. zou jij het volgende nummer willen ja. aankondigen weer? Nou, het volgende nummer is uh, Dreamer van Living Joy. en dat nummer dat is eigenlijk gekozen door mijn dochter Sarah. Uh, Sarah is 13 jaar, wordt binnenkort 14, is lekker aan het puberen. En uh, dit uh, nummer, dat uh, zegt ze: Mama, dat moet je uh, absoluut draaien in, in jouw uitzending als jij geïnterviewd wordt. En nou ja, Dreamer, vroeger zei ze het al: ik ben een dromer. En ik heb wel al bewezen dat ik mijn dromen ook werkelijkheid maak. En vandaar dit nummer: Dreamer. Ja. En zoals ik voordat het nummer begon al verteld heb, hebben we onder de knop van de telefoon Nicole van Olderen. Zij had vandaag een, een beurs georganiseerd en het thema van de beurs was In je kracht komen. Welkom Nicole. Dag, hallo. Welkom allemaal. Goedenavond. Welkom Nicole. Mario zit er nu ook bij, dus uh, we zijn nu met het hele team compleet. Oh, <laughs> ja. Oké. Okay. Uh, Nicole, je had vandaag een beurs in Haarlem. Uh, in je kracht komen was het thema. Hoe is het gegaan? Ja. Uh, vandaag was er dus niet een beurs, als ik je mag corrigeren. Oh ja, sorry. Een themadag, hè? Een, ja, okay. een themadag heeft dan verschillende lezingen en workshops. En uh, dat is een dag van twaalf tot zes. Het is gewoon echt een hele middag waarin je de hele ja van alles en nog wat kan shoppen, zeg maar. Dus een lezing die je volgen. En in de grote zaal bijvoorbeeld een workshop. Ja, het was een heerlijke dag. Ik, uh, ik had niet zoveel bezoekers in huis, maar dan nog gaat het om de uh, kwaliteit en niet om de kwantiteit... En uh, ja, het, ik vind het altijd heerlijk. Je ja, komt te zien ook dat, je me, dat ik mensen zoveel kan brengen... en mm -hmm. zoveel uh, ja, kan betekenen... door mensen te laten beseffen uh, ja, hoe, het, hoe het is om in je kracht te komen. Met meditaties, met visualisatieoefeningen... Uh, met dansworkshop, met een uh, kaartenritueel met Roelien... met Catharine Brinkmeijer, die heeft een dansexpressie gedaan... Ja, daar heb ik zelf aan meegedaan. Ja, was, dat heb ik gedaan, Mario. Ja. ja, dat was echt heel indrukwekkend. Ja. Om, uh, ja, uh, mijn speeches doen het niet allemaal zo, zo als het zou moeten. Maar op een of andere manier uh, kwamen ze helemaal los. En uh, iedereen in, in mijn omgeving kwam ook helemaal los. En de, uh, ja, de reacties die ik heb gehoord van de mensen... dat ze zeiden van, ja, je kan helemaal in je, jezelf zijn... Op ja. dat moment. En dat was ook zo fijn om dat te voelen. Iedereen ging ook helemaal in de dans op. En uh, deed mee. En uh, even later ook uh, ja, met, met, met je eigen krachten om uh, de anderen te voelen. Uh, ja. Dat heeft ze ook even uh, ja, laten voelen aan ons. Hoe dat, hoe dat werkt. Ja. En uh, dat was best wel voor mij een hele, hele spannende ervaring moet ik zeggen. Dat je dat uh, toch... Uh, uh, eigenlijk op een afstand de ander ook kan voelen. Ja. En uh, dat, dat heb ik dus uh, al meerdere keren vanmiddag meegemaakt. En dat was heel prettig om dat mee te maken. Okay. Ja, ja, want het is, voor, het is voor sommige mensen vaak een eerste ervaring dat ze zo'n dag meemaken. En uh, dat kan ook heel ontroerend zijn. Er was ook een mevrouw die was uh, regelmatig in tranen even op een stoel. En die zat dan gewoon gezellig bij... Uh, Ome Janus van de wierrookbranders, uh, Ome Janus heeft de hele bijzondere wierrookbranders voor korrelwierook. En dat is dan weer de korrelwierook wier van Michael Inden, van de Stralende Zon. En dus het hele gebouw rook ook naar zuivere wierook. niet naar chemische staafjes uit India. Nee, op... dus dat was dan ook alweer een mooie, op... mooie bijkomstigheid. Op hars gebaseerde wierrook waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk wel. De, ja. Ik weet niet uh, precies hoe het zit, maar ik weet wel dat zijn hier ook is uh, ja, een van de betere kwaliteiten. Ja, ja. Uh, over de dansen gesproken. Ik heb uh, toevallig uh, 14 dagen, uh, nou toevallig, Vindhoorn achter de rug. En daar heb ik ja. uh, de Astro-Shamanic uh, Dance gedaan. En dat is wow. dus met oh. gesloten ogen, uh, met een man of zestig in een uh, ballroomzaal van een heel groot gebouw en dan dus uh, op trommelmuziek en dan gewoon bewegen wat je wil en er gingen mensen liggen er gingen mensen staan, lopen door elkaar heen en het wonderbaarlijke geschieden er heeft niemand tegen elkaar aangebotst hey, dat, dat is, is toch dat is echt een belevenis ja. en is dat ja. eigenlijk wat ik me vanmiddag bij jullie ook zo ongeveer voor moest stellen of was het echt uh, nou ja, ik denk het wel Mario wat... vragen, want Mario heeft het gedaan ja <laughs> ik, denk, ik denk het wel het is, was al een veel kleiner ploegje maar dat was ook wel weer denk ik ja prettiger Omdat er toch wel veel mensen waren die dit ook nog nooit gedaan hadden. Waaronder ik dus. En uh, dan is het toch wel makkelijker denk ik dan met meerdere personen. Als je dan in zo'n heel groot gebouw bent met meerdere personen. Heb je misschien toch een bepaalde. Ja dat je denkt van ik durf het niet. En uh, nu, nu was het voor iedereen was het gewoon een prettige ervaring. Ja. ja. En zo, zoals uh, Catharina dat doet ook uh, met alle rust. Uh, ja is dat... Uh, ja, dat uh, kwam bij mij heel goed over. En de, de reacties om mij heen ook. Dat, ja. Uh, ja. ja. Nou, we hebben Catharina ook uitgenodigd om een keer als gast uh, bij Inspiratieradio te zijn. En dat gaat ze dus ook doen, heeft ze gezegd. Dus uh, luisteraars, uh, er staat een tegoedbon open. Mm -hmm. uh, kort binnenkort, in, het, uh, in dit theater zou ik haast willen zeggen. Een uitzending met Catharina. Uh, hoe heb je het zelf ervaren, Nicole? Ik heb jou als medium aan de gang gezien vandaag. Ja, dat klopt. Ik uh, sta altijd voor mijn eigen zaal. Dat is dan uh, mijn eigen cadeautje. Ik begin de dag altijd met een meditatie. En ik eindig de dag dan altijd met een uh, met uh, demonstratie-mediumschap. En daarmee ben ik dan dusdanig flexibel dat ik mag tot zes uur werken. Maar als het korter wordt, dan, dan vind ik dat zelf ook niet zo erg. Uh, ja, vandaag moest ik het programma een beetje omswitchen, Want uh, Roelien de Lange, die was ook uh, gepland. Maar die stond op vier uur. Maar die zat in de file, dus die kwam wat later. Dus... Ik had zoiets van, nou dan moeten we het rooster omgooien. Dus ik begon om kwart over vier met de lezing over uh, uh, mediumschap en aansluitend aan de zaalwaarnemingen. Ja, dat uh, vind ik dan ook wel weer flexibel van mezelf, want ik ben heel gestructureerd eigenlijk. Ja, ik vond het ook heel ik knap toch, uh, gedaan. Ja. Ik... Toch, toch uh, alles even los kan laten en me kan focussen op mijn werk. Ja, ik vond het heerlijk ook. Het, het werkte echt lekker. Ik ben net twee weken geleden teruggekomen uit Engeland. ...daar ga ik dan altijd mediumschap trainen. Uh, ja, dus ik, ben nog, ik zit er helemaal vers in nog weer. En uh, ja, dan, uh, ja, het is gewoon heerlijk om te doen. Ik vind het mooi, ook mooi werk. Ja, Twee dat, bij elkaar brengen. Dat stukje heb ik ook meegemaakt. Ja. En um, er, er zat ook een vrouwtje naast me. En uh, die had het best wel moeilijk. Uh, want later vroeg ze dat ook uh, aan je van... Uh, uh, van de overleden vader. Ik weet niet of je daar ook. Uh... Oh ja, ja, dat weet ik. Nog ja, ja. Ja. ja, en um, we, met, met die dame heb ik zo'n goed contact gehad. We was ook met de dansen samen. En uh, zei, ja, ze op het uh, laatst zei ze: want eerst wilde ze helemaal niet uh, uh, nog bij de workshop uh, meedoen. En toen zei ze: Ja, ach, kom, kom, nee, zus, maar ik ben zo moe. Ik zei: Nee, ik vind het vind ik wel gezellig. En toen ze wegging uh, na Rulien, want toen is ze ook nog gebleven, toen zei ze: Het was eigenlijk wel heel prettig zo. Dus dat ja. vond ik zelf ook wel heel fijn om dat te horen. Ja. Dat ze dan toch ja. gebleven nou, jij... was. En dat... Sorry? Ja, sowieso ben jij je nog niet zo bewust van je eigen kwaliteiten... als ik zo vrij mag zijn om dat te zeggen. <laughs> ja, jij, jij kunt veel meer dan je nu al doet. Okay. Dus, dus dit is echt zo'n bevestiging, zo'n moment. Dat iemand zegt, ik vind het plezierig om met je op te trekken. Ja, oké. Okay. Ja. Dat zal ik voor mezelf ook meenemen. Ik ja, heb ook, ik ook een kaart van Roulin uh, gekregen... die ik ook eigenlijk helemaal niet snapte. En toen ik de beschrijving ging lezen, toen begreep ik hem. Toen viel hij op zijn plek. Ja. Ja. ja. Nou, dus, ja. Uh, en ik heb, ik heb Christel ook nog naast me zitten En volgens mij wilde, wilde jij ook nog iets uh, uh, Aan Christel doorgeven toch Ja graag Want ik hoor dat het vandaag haar laatste uitzending is Omdat ze haar vleugels gaat uitspreiden Ja dus dan geef ik even De koptelefoon over Ja fijn, en dan, fijn. Uh, dan neem ik nu afscheid van je En dan zie ik je vast uh, heel snel weer Tot ja, gauw Dat is een goed plan <laughs> ja. Dankjewel Mario. Christel. Nou, dat is nu de wissel van de hoofdtelefoon. En nu is Christel weer Ontsmaijo. in beeld. Ja, oké. Okay. Als ik het Christel. even mag zeggen. Uh, vanuit een uh, professionele oh, vals, invalshoek. <laughs> ja. Nicole. Hoi, dag Hoi, wat leuk je te spreken. Ja, ik vind het ook leuk om jou nog even op je laatste uitzendingen... Uh, een, even, even een kleine, een kleine groet uh, te geven. Een kleintje, maar? Nou ja, groot, <laughs> God, ze gaat alleen voor het best hoor, heeft ze gezegd. Dus <laughs> maak er een goede groet van, uh, Nicole. Nee, Christel, ja. ik vind het fantastisch om te horen dat je nu je uh, dat je nu je focus hebt gevonden. Ja. En dat je nu ook uh, ja, je eigen vleugels gaat, uh, gaat laten uitslaan. Ja, ik, uh, ik, ik, het voelt ja. zo goed als je inderdaad uh, je focus. Uh, je focust. Um, ja. Uh, ik heb duidelijk gewoon beslissingen genomen en dan moet je ja, selectief ook zijn. Ook. Ja. En uh, het geeft, ja, je, je eigen waarde, alles stijgt daardoor. Um, uh, het geeft gewoon een geweldig gevoel om, uh, om goed bezig te zijn, ja. Ja, zeker. En, en het mooie is dat als je minder bordjes in de lucht hoeft te houden, zeg maar die bordjes op stokjes... Ja. Dan, dan kun je ook veel meer energie vinden in de dingen die je wel doet. Ja, klopt. Want als je natuurlijk te veel dingen doet, dan wordt de energie dun. En ja. dan ga je versplinteren. En uh, ik heb uh, altijd gedacht: van ja, inspiratiehouden is mijn uh, contributie aan de maatschappij. Ja. Uh, maar ik, ik geef mijn contributie aan de maatschappij ook op vele andere manieren. En dat is door, door mijn coaching en training. En uh, recent heb ik ook een donatie gedaan aan een uh, nieuw te bouwen wellnesscentrum voor uh, mensen met een beperking. Okay. En uh, dat wordt uh, volgend jaar uh, 1 januari geopend. En ja, weet je, ik doe eigenlijk al uh, naar mijn idee, doe ik, uh, geef ik mijn, mijn, mijn werk en mijn uh, zinnen terug aan de maatschappij. En ja, dan valt Inspiratieradio helaas af... Maar dan was het toch een mooi, een mooi stuk om in te groeien en in te bewegen. Ja, absoluut. Ik heb heel veel geleerd. Ik heb een fantastische ja. tijd gehad. Het is een mooi uh, groeiproces geweest. En Kijk, uh, het was mooi zo. Ruimte, ruimte bij die mannen om iets anders uh, te, gaan, uh, ja, te gaan experimenteren. Ja, ik heb echt mijn doel gesteld uh, met Crystallize uh, uh, verder te gaan, door te gaan. En dat heel goed neer te zetten. Met mijn, ja. Uh, ja, mijn boek wat uitkomt en nog een aantal e-boeken die daar ook uitkomen. Luisterboek, inspiratiekaart, uh, visualisatie cd's. Nou, kortom, een heel concept eigenlijk, een heel brand uh, wat er omheen gaat hangen. ja nou, fantastisch En dat Tot, alles om al mensen te inspireren gegeven. en verder te helpen. En dat doe ik allemaal. Mijn boek wordt ook mijn leidraad van, uh, van mijn trainingen die ik ga geven. Dus mijn motto is ik uh, vertel en ik leer alleen wat ik zelf ervaren heb en wat ik uh, leef. Nou, dan wil ik je bij deze uitnodigen voor de themadag die ik in oktober ga geven. Oh, dat vind ik heel erg want, leuk, Nicole. Want ja. dan heb je ook echt iets te vertellen dus. Absoluut. He, want ik weet natuurlijk wel dat je traint en coacht, maar ja. dat zijn vaak individuele dingen. Ja, klopt. Ik uh, ben ook gevraagd om, um, om lezingen te gaan geven um, voor een, um, een speakersbureau. Dus uh, ja, dat vind ik ook heel spannend wat daar dan weer uit voort gaat komen allemaal. Ja, ja en sowieso als je in een speakersbureau pool zit, ja. dan, dan, dan word je ook steeds meer, uh, kom je steeds meer aan de oppervlakte ook. Hè? Ja, ik doe het gewoon allemaal om de mensen te inspireren en zoveel mogelijk uh, uh, te helpen om hun obstakels te overwinnen. En ja, hun doelen mooi. te bereiken. Ja. Dit is een hele mooie afronding. Ik hoor al langzaam de muziek inkomen van uh, Rob. Uh, Nicole, dank je wel voor het gesprek. Ja, hartstikke goed. Mag ik nog even zeggen dat ik op 9 mei een moederdagviering heb in Nicky's Place. Nou, okay. dat mag je nog even zeggen. Nou, zeg het maar dan. Leuk. Ik heb om 9 mei een moederdagviering <laughs> in Nicky's Place. Geweldig. Okay. Zeg nou. je innerlijke kind. Oh, dat is heel prachtig. Dat ja. Mooi is onderwerp. Heel mooi. Ja, heel goed. Ja. We zeggen het voort. Ja, fantastisch. Dankjewel. Dankjewel, Dankjewel dag, Nicole. Dag. dag. Okay. Doei, doei. Dag. We gaan And let's commence singing joyfully Everybody look up And feel the hope that we've been waiting for Everybody is glad Because the silence of fear and dread is gone Freedom you see Has got a heart singing so joyfully Just look about Go and see yourself to check Ja, dit was Brand New Day van de Toppers. En uh, dit nummer heb ik uitgekozen. Um, allereerst, nou ja, de naam zegt het al, Brand New Day. Elke dag is een uh, nieuwe dag en elke dag zijn er weer nieuwe kansen. En daarnaast uh, heb ik binnen de Live Skills University, die ik volg op uh, Open Circles Academy, hebben wij dit nummer met onze intervisiegroep uh, gezongen. Binnen de Live Skills University heb je dus allemaal een intervisiegroep. En uh, mijn intervisiegroep uh, heeft als thema. Uh, uh, carrière en financiën. En uh, dan hebben we dus een, een groepje gevormd en dan uh, ga je elkaar ondersteunen. En je hebt ook een buddy, dus uh, dan word je één op één ook ondersteund. Je ondersteunt elkaar. En we hebben dus met de intervisiegroep dit nummer gezongen op de Life Skills University. En dat was gewoon heel, uh, heel bijzonder. vandaar dat ik dit nummer had uitgekozen. Ja, dat klinkt heel spetterend, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Ja. Dat is het ook? Ja, ja, ja. Nee, wat, wat intervisie is, nee dat. Kun je misschien... Uh, ja, intervisiegroep uh, wil zeggen dat je dus een groepje vormt de, met mensen die, uh, die dus allemaal dezelfde doelstellingen hebben. Het wordt ook wel mastermind groep genoemd. Uh, en daarin ondersteun je elkaar. Dus um, je gaat heel erg uh, gestructureerd met een agenda te werk. Van, uh, je bespreekt elkaars doelstellingen. En uh, je kijkt waar je elkaar nog in kan ondersteunen. Je hebt, uh, bijvoorbeeld met vijf mensen. Uh, brainstormen is uh, een stuk uh, uh, verhelderder als, als dat je dat in je eentje doet of met z'n tweetjes. Nou, en zo ondersteun je elkaar in elkaars doelstellingen. En dat is dus een intervisiegroep. Ja, nee, zoek je die, zoek je Mario die mensen heeft zelf geen, uit, Mario microfoon, vraagt, maar Mario heeft geen microfoon. Maar zoek je de mensen zelf uit, Christel, van die, van die groep, van die buddygroep. Ja, dat uh, was zo dat je bent dan met zestig mensen in een zaal en dan word je intuïtief. Dat is wel heel mooi van, deze, van de Open Circus Academy, dat doen ze dus ook allemaal intuïtief. Je wordt intuïtief, word je getrokken naar elkaar. Ja. En dat was bij ons zo bijzonder dat je, uh, get, je werd als het ware als een magneet naar elkaar toegezogen. En dat, was jouw, dat is jouw intervisiegroep. En tussendoor kun je wel... Stel dat je niet tevreden bent... Dan mag je altijd zeggen van... nou, Zwitsen. Maar eigenlijk is dat tot nu toe... Uh, en het mooie is... En men zegt ook wel van... Als je dan bij elkaar bent... Dat heeft een reden. Nou, dat, dat, dat is gewoon zo. Want wij hebben zo'n bijzondere band samen. Um, om je een voorbeeld te geven... We gaan nu een evenement samen doen. En dan moest iets uitdagends zijn... Maar de uitdaging was ook dat je met z'n allen, met z'n zessen, uh, allemaal iets doet wat je dus uh, ook allemaal wilt doen. Nou, dat is best lastig met zes mensen. Sowieso is het lastig om een datum te prikken met zes mensen. Ja. Dat is al uh, best wel een uitdaging. Maar ook een uitdaging om iets te kiezen wat je allemaal uitdagend vindt. En wat iedereen ook voor iedereen ook betaalbaar is natuurlijk, want dat speelde dan ook een rol. Ik had bijvoorbeeld het idee om uh, auto, te gaan autoracen in Zwaard, in een echte raceauto. Dat, um, dat vind ik geweldig. Dat lijkt me gewoon hartstikke leuk. Dat kan, maar dat bleek dat kan toch Richard best wel. Uh, ja, ja, ja, ja, daar kan ik niet ja, over, over meepraten. Ja. En dat bleek toch voor een van onze leden van de interviewgroep iets te kostbaar. Um, die zeg maar nu momenteel even niet uh, zo uh, ruim in zijn financiën zit. En toen hebben we gewoon meteen gezegd van, oké, okay, dan gaan we wat anders doen. Want hij stelde dus voor om dat erbij te gaan kijken. Dus als toeschouwer nou ja. hebben we gezegd, nou. nee, we zijn met z'n zessen. We zijn één team en we doen iets wat we met z'n allen kunnen doen. Dus we gaan nu iets anders doen. Ja. En daar zijn we dus nu nog over uh, aan het uh, kijken. Ja. ja, dat is wel, dus wel inspirerend, uh, moet ik zeggen. Ja, absoluut. Te... ja absoluut. Ja, absoluut. Um. Ja. Maar, de, maar de kern van zo'n interviewgroep is natuurlijk dat je elkaar in elkaars doelstellingen uh, ondersteunt. En dat je ook gaat klank worden. En dat je, je ei ook kwijt kan. Je kan vertellen hè, dat je on-track blijft, zeg maar. maar. Je kan een doel stellen, maar als je daar um, niet continu uh, over praat of met, met, mee bezig dan bent. Het, ja. Nou ja, dan. dan, dan uh, inderdaad, dan. Ja, dan verwatert het dan, uh, het. is fijn om, om zo'n team achter je te hebben, absoluut. Ja. ja. En uh, je houdt je eigen focus. Ik bedoel, het is niet zo dat je dus... Uh, doordat je in het team zit, opeens denkt van... hé, hey, dat is wel erg leuk, dat ga ik ook maar doen. Of, uh, nee, nee, zover echt, ben ik al dat ik dat... Uh, dat had ik inderdaad, ik heb een tijd gehad... Uh, uh, dat is nog niet zo heel lang geleden. Moet ik eerlijk zeggen. Dat ik nog wel aan het zoeken was. Aan het kijken van goh. Uh, dingen uitproberen. Van wat past nou bij me. En ik ben, uh, daar heb ik best een lange weg in afgelegd. In zelfontwikkeling. En dat is ook een mooi proces geweest. Waar ik in andere mensen nu ook in ga inspireren. Uh, juist doordat ik dat weer ervaren heb. Wanneer uh, was dat moment? Um, nou dat is. Nou ik denk toch ongeveer een half jaar terug gekomen. Dat ik begon te beseffen van ja, maar het wordt nu toch wel tijd dat je het gaat filteren en gaat kijken van oké, okay, um, wat, wat is welke kant ga je nu precies op? Nou, mensen helpen is gewoon echt mijn, mijn ding. Uh, mensen inspireren, mensen helpen. Um, en, en ja, daar past gewoon mijn huidige concept van Crystallize gewoon heel goed bij. En daarna schrijf ik ontzettend graag. En uh, nou, mijn eerste e book uh, die is al uit voor de Amerikaanse markt. En daar komen er nog meer aan binnenkort. Over een maand worden die uh, opgeleverd. Die worden nu geëdit. Uh, daarnaast mijn eigen boek natuurlijk in uh, oktober 2011. Over mijn eigen leven. Dus schrijven, inspireren, coachen. Dat is uh, toch wel mijn core business, zeg maar. Mijn hoofddoel. Uh, en daarnaast, ja, daar komen natuurlijk allemaal mooie dingen uit voort. Maar dat is, blijft allemaal binnen dat concept van, uh, van Crystallize. Oké, okay, nou ja. dankjewel. Um, het zit er alweer uh, op, Christel. Dat het is, meen je uh, ja, niet. Het, de tijd vliegt, vooral als het uh, ja, inspirerend dat, uh, is en gezellig ik, ja. is. We hebben nog uh, straks de agenda, maar we gaan eerst naar een, een muzieknummer. said your name Altijd jammer om in zo'n mooie, mooie solo te stoppen met het, met het nummer. Maar goed, het is niet anders. Anders komen we natuurlijk in tijdnood. Uh, dit was Donner Summer met On The Radio. Heb ik zelf uitgekozen voor, voor Christel. Vond ik wel uh, toepasselijk. Um, we gaan nu naar de, de agenda. Die wordt voorgelezen door, uh, door Richard. En jullie hoorden allemaal Rob spreken. Goedenavond. Dan hebben we nu de agenda voor de komende maand. Met hier en allemaal leuke lezingen en workshops. Over spirituele en psychologische onderwerpen. En mijn naam is Richard Buitennek. Haarlem, maandag 12 april om 8 uur. Een Ananda-lezing georganiseerd door Herman. Rolien de Lange, Gaia's kracht. Krachtplaatsen en heilige plaatsen op de aarde. Ontdek hoe Moeder Aarde je lichaam, hart en ziel voedt... en hoe jij op jouw beurt voor Moeder Aarde kunt zorgen. Toegangsprijs in de voorverkoop 10 euro en aan de zaal 12,50. Zandvoort, woensdag 14 april om half 10 tot 5 familieopstellingen met Annelies Boutier en Koen Blom. Prijzen 100 euro wanneer je iets wil inbrengen... en 50 als je alleen iets representants bent. En wil je meer informatie over deze workshops... of wil je weten waar je kan opgeven? Kijk dan op www.inspiratieradio.nl... en kijk dan bij de agenda. Zandvoort, van 22 tot 24 april... de training geïnspireerd communiceren door Richard Buitenek. En dat ben ik. Wil je beter leren communiceren of makkelijker voor een groep staan... dan is deze training echt wat voor jou. Wil je in deze training vooral jezelf uh, leren te zijn zonder angst... en contact maken met iedereen, iedereen en anderen... kom dan aan deze training. De training is op basis van spirituele principes. Een erg leuke en leerzame training. Kosten 400 euro. Amsterdamse Waterlijnduinen, vrijdag 23 april om 11 uur. Meditatieve stiltewandeling. Tot jezelf komen en onthaasten. Waar kan het beter dan in de natuur? In stilte wandelen kom je weer in contact met jezelf. Er wordt gewandeld in een groep van maximaal 10 personen en de wandeling duurt 2 uur. De kosten zijn 10 euro. Wil je meer informatie of wil je weten waar je kan opgeven? Kijk dan op www.inspiratieradio.nl En tot zover de agenda. Dankjewel, Richard. Nou, het is het laatste moment van Christel als presentatrice bij Inspiratieradio. Als gast. Als gast, zelfs is vanavond. Vorige, ja, vorige week was de laatste, laatste. uitzending. Ja. Ja, ja. Ja, ik wilde nog even iets zeggen, en dat is dat ik uh, jullie ontzettend dankbaar ben voor deze twee prachtige jaren die ik heb gehad. Richard, uh, geweldig dat we dit hebben neergezet. Uh, uh, voor vele luisteraars, heel veel betekend hebben. En uh, ik ben je ook ontzettend dankbaar daarvoor. En ik wens jullie echt uh, nou, heel veel plezier met Inspiratie Radio verder. En ik hou jullie uh, absoluut uh, nog in de gaten. Ik luister natuurlijk nog uh, gewoon naar de uitzending. En Christel, jij ook heel erg bedankt natuurlijk. Ja, dankjewel Richard. En ik wil nog even iets kort zeggen. Kan dat nog uh, ja, Herman? Ja, de ja. microfoon is voor jou. Um, ik heb uh, sinds kort een uh, LinkedIn groep opgericht. Dat uh, is uh, een LinkedIn groep van bewuste ondernemers. In het Engels kansjes uh, entrepreneurs. En uh, ik wil jullie eigenlijk vragen, uh, vooral Richard, of jullie daarbij willen aansluiten als je ondernemer bent. Luisteraars thuis uh, met een boodschap voor uh, zowel de aarde, de mensen of, of voor dieren als je iets uh, daarvoor doet. Dus als je verschil maakt voor, deze, uh, voor de maatschappij, om je daarbij aan te sluiten. Want we hebben nu 125 leden en uh, ik wil die uh, nog veel groter maken. Want het is echt van belang voor onze maatschappij. Dank je wel Christel. Tot zover deze uitzending. Hartelijk bedankt Herman en iedereen. Uh, jullie zijn geweldig. Luisteraars bedankt voor het luisteren. Tot zover Inspiratieradio.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 De regerende socialisten krijgen volgens exit polls nog geen 20% van de stemmen. De centrumrechtse oppositiepartij Fidesz krijgt mogelijk een tweederde meerderheid in het parlement. Ook de extreemrechtse beweging voor een beter Hongarije heeft veel stemmen getrokken. De partij die zich openlijk keert tegen joden en zigeuners komt voor het eerst in het parlement. Veel kiezers geven de socialisten de schuld van de crisis waarin Hongarije zich bevindt. De regering heeft flink moeten bezuinigen om te voorkomen dat Hongarije failliet ging.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 Het lichaam van Lech Kaczynski werd gisteren in Rusland geïdentificeerd door zijn tweelingbroer Jaroslav. Het lichaam van de vrouw van de president is nog niet geïdentificeerd. Bij de vliegramp kwamen gisteren 96 Polen om het leven. De lichamen zijn naar Moskou gebracht. Poolse nabestaanden kunnen daar naartoe voor identificatie. Ze krijgen daarbij hulp van tolken en psychologen. Dit weekende hebben bijna een miljoen Nederlanders een museum bezocht in het kader van het museumweekend. Dat zijn er 150.000 meer dan vorig jaar. Het hoge aantal bezoekers is volgens de organisatie te danken aan het frisse weer en het feit dat er veel activiteiten waren georganiseerd. Mensen konden gratis of met korting terecht in 500 musea. Het thema was dit jaar verleiden en verleid worden. Zo konden mensen zich in het Fries Museum in Leeuwarden laten schminken als Matahari. Het weer vanavond trekt de bewolking naar het zuiden weg, alleen in Limburg blijft dat hangen.